11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De kroongetuige in het liquidatieproces had mogelijk een kleinere rol... bij de moord op Kees Houtman dan hij bij de rechtbank heeft beweerd. Het zou zelfs kunnen zijn dat hij helemaal niet bij de moord betrokken was. Dat blijkt volgens het openbaar ministerie uit documenten... die op de laptop van Peter Laes zijn gevonden. Laes sloot een deal met het OM... Hij zal volledig meewerken en verklaringen afleggen over andere verdachten... in ruil voor onder meer een lagere strafeis. Zo heeft hij bekend dat hij samen met medeverdachte Jesse R. in 2005 in Amsterdam Houtman heeft vermoord. Maar nu blijkt dus dat zijn rol veel kleiner was. De advocaat van La Es vindt dat het OM de laptop van zijn cliënt... onrechtmatig in beslag heeft genomen. Hij wil niet dat de nieuwe informatie aan het dossier wordt toegevoegd. De rechtszaak tegen de benzinedief die inreed op een filefuik van de politie is begonnen met een incident. Toen de man de rechtbank in Utrecht binnenkwam... werd hij bespuugd door een familielid van de omgekomen automobilist. De man van 48 staat terecht voor doodslag. Hij reed in oktober vorig jaar weg bij een benzinestation zonder te betalen. De politie creëerde op de A2 toen een filefuik om hem te laten stoppen. De benzinedief reed daarop in en daarbij kwam een automobilist om het leven. De advocaat van de verdachte vindt dat de agenten die de fuik opzetten... ook schuldig zijn aan het ongeluk.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 De lawine was op een hoogte van bijna 7000 meter op de berg Manasloe, een van de hoogste bergen ter wereld. De marechaussee heeft afgelopen weekend nog eens vier mannen aangehouden die spullen van de gevonden voorwerpenafdeling op Schiphol zouden hebben verduisterd. Woordvoerder vertelt om wie het gaat. In dat onderzoek kwamen vier mannen naar voren uit Alkmaar, Hoofddorp, Amsterdam en Zoetermeer. Er zijn doorzoekingen geweest in hun woningen. Daarbij hebben wij diverse goederen aangetroffen zoals elektronica en kleding die mogelijk zijn weggenomen uit het depot van lost en fout op Schiphol.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 Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Het zijn kleine beestjes, maar... Oh, je kan er zo ziek van worden. Het kleine insect, de Wans, heeft in Midden- en Zuid-Amerika al miljoenen slachtoffers op zijn geweten. En dan gaat het om de ziekte van Chakas. En deze levensbedreigende ziekte komt nu langzamerhand richting Europa. Parasitoloog Tom van Gol van het AMC brengt de verspreiding in kaart. En ik werp daar zo een angstige blik op, samen met hem. Huis Doorn aan de Utrechtse Heuvelrug is het enige keizerlijke paleis in Nederland. De Duitse keizer Willem II woonde er 20 jaar, tot aan zijn dood in 1941. Nu is het al jaren een museum. Maar de subsidie wordt gehalveerd. Wat nu te doen? Een zorgverzekeraar Mensis maakt slim gebruik van reclame om gezond gedrag te stimuleren. Nemen verzekeraars de functie over van Postbus 51? Het antwoord komt straks van reclamespecialist Charles Bormans. En voor een gezonde kijk op dit programma... surf naar degids.fm Hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren willen weg uit Nederland. Ruim 40% overweegt een carrière op te bouwen in Turkije. Dat blijkt uit onderzoek van studentenvereniging Anatolia en de Vrije Universiteit Amsterdam. De wens om te remigreren groeit door de goedlopende economie in Turkije en het kille maatschappelijke klimaat in Nederland. Aan de telefoon Lili Sprangers, zij is directeur van het Turkije Instituut. Mevrouw Sprangers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogopgeleide jongeren die ons land terug toekeren, is dat een hoopvolle of een zorgelijke ontwikkeling? Uh, Beiden. Het is zorgelijk als ze dat doen vanuit negatieve factoren... discriminatie en integratiedebat. Dat wordt wel gezegd, ja. Ja, maar het is natuurlijk ook gewoon... Uh, Turkije is een ontzettend booming economy, dus dat trekt altijd mensen aan. En ik moet er ook wel bij zeggen dat dit is een onderzoek onder 385 jongeren. Die zijn voornamelijk lid van de studentenvereniging Anatolia. Dus daar zit al een hele sterke oriëntatie op Turkije in. Uh, uit algemeen onderzoek blijkt dat inderdaad... ongeveer 2000 hoogopgeleide jongeren per jaar teruggaan naar Turkije... Maar dat daar ook het merendeel, bijna 70 binnen drie jaar terug is. En waarom komen ze dan weer terug? Omdat ze in Turkije tot ontdekking komen dat ze toch veel Europese, schuine streep, Nederlandse zijn dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat de werkcultuur in Turkije toch een hele andere is dan in Nederland. En daar, daar lopen ze vaak tegenaan. En kijk kijken met een... Uh... Een bepaalde blik tegen ze aan. Hé, hey, daar komen die mensen uit Nederland. Ja, dat speelt een rol. Uh, andersom denken die uh, jonge mensen ook met open armen ontvangen te worden op de arbeidsmarkt. Maar de arbeidsmarkt in Turkije staat enorm onder druk. Er is dus heel veel concurrentie. Heel veel hoogopgeleide Turken komen elk jaar op de arbeidsmarkt. En uh, die moeten allemaal dezelfde banen concurreren. En de Turkse arbeidsmentaliteit ligt uh, bij hoogopgeleide een stuk hoger dan in Nederland. Dat is niet 9 tot 5. Maar dat is altijd beschikbaar zijn en pas naar huis gaan als de baas dat goed vindt. Vind. Maar kennelijk heeft die groeiende Turkse economie een grote aantrekkingskracht. Natuurlijk, ja. En niet alleen op, op met mensen met een Turkse achtergrond, maar op heel veel mensen. Dus ik kan me dat voorstellen, als je hier aan het afstuderen bent, je bekijkt de crisis, je bekijkt het hele, ja, de hele scherpte rond het integratiedebat, dat je denkt van nou, ik ga eens even kijken of dat in Turkije makkelijker kan. En dat valt, dat, dat valt dus dan vaak tegen. Hoezo dan? Nou, deze mensen hebben meestal nog geen werkervaring, dus het is hun eerste baan. En uh, ja, die, die concurreren met zeer gemotiveerde Turken, die vaak veel beter Turk spreken en zich ook meer thuis voelen... in de, ja, in de arbeidscultuur van Turkije. Maar op het Turkije. moment dat je een baan hebt, kan je dan lekker verdienen? Uh, nee, dat ligt eraan. Uh, er is een, een ander onderzoek van een Nederlandse, Inge Hooyen, die dat voor de Londen Universiteit heeft gedaan. En die heeft onderzoek gedaan naar hoe dan die Turkse Nederlanders... in uh, Istanbul terechtkomen. En dat zijn toch vaak heel mager betaalde baantjes. Soms schieten ze door, maar soms blijven ze er hangen. En dan keren zelfs nog terug naar Nederland. Dus deze jongeren zijn veel te optimistisch over hun kans in Turkije. Ik ben, ik ben bang van wel, ja. Je slaagt daar pas echt als je hier in Nederland ook al succesvol bent. Zou er geen betere voorlichting moeten komen dan om te voorkomen dat jongeren Waarom? toch wel gein... het is, die, Ik gaan? We, we hebben tientallen jongeren van dichtbij meegemaakt. Het is een ontzettend nuttige ervaring. Je leeft in een hele kosmopolitische stad. Je doet internationale ervaring op. En daarna kom je terug naar Nederland. En dus dan ben je misschien toch nog beter gekwalificeerd voor de Nederlandse arbeidsmarkt ook. En dan heeft u het over de kosmopolitische stad Istanbul, maar niet over het platteland. Daar. Nee, maar daar gaan ze ook niet naartoe. Ze gaan <laughs> allemaal naar Istanbul. <laughs> En kunnen de jongeren als ze we weer terug zijn aan zo'n 2, 3 jaar... hier wel aansluiting vinden? Ja, dat geloof ik wel. Want ik geloof dat ze, wat het vooral heel van, van het groot belang is van zo'n ervaring... is dat je jezelf beter leert kennen. En dat maakt niet uit of je in Istanbul doet, of New York, of Parijs. Maar je wordt heel erg geconfronteerd met, ja, met wie je bent en wat je van het leven wil. En daardoor ben je gewoon beter gemotiveerd om hier in Nederland dan een goede baan te vinden. Dus het is gewoon een waardevolle ervaring. Maar een stuk, reali stuk meer realisme in de verwachtingen... zou denk ik wel een hoop teleurstellingen kunnen voorkomen. Dus laat maar, en we zien vanzelf wel wat het wordt. Ja. Dank, Lili Spangers, directeur van het Turkije Instituut. Dank, dank, dank. De de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd en de regering heeft besloten. Het Rijksmuseum Twente, het Geldmuseum in Utrecht, Slot Loevestein in Poederooien bij Zalbommel en Huisdoorn nabij Doorn krijgen minder subsidie. De onrust bij die musea is groot omdat het gevreesd wordt dat de deuren voor het publiek gesloten moeten worden. Verslaggever Robert Jan Boy ging samen met deskundige Karen Jongeleden kijken in Huis Doorn. het voormalige onderkomen van de laatste Duitse keizer Willem II, zoals ik al zei. Die deur mag wel een, uh, uh, een, beetje een, een, beetje vet, een beetje vet hebben, maar het is ook een hele originele deur. Wat een gedekte tafel, zeg. Kristal, ja. dure bordjes. Heel duur serviesgoed, alles voorzien van het logo van uh, de keizer. Aan de muur, groot schilderij, daar hangt, hangt hij. Hangt ja, hij hangt er twee keer zelfs. Hij hangt uh, in in uniform. Met, uniform. Oh, een keer, met ja. uniform. uniform links hangt hij met zijn eerste vrouw, de keizerin. Het was natuurlijk niet de vleesgeworden bescheidenheid, de keizer. Nee, maar daarmee ook keizer voor. Ja. En uh, daar met zijn tweede vrouw, Hermine, waar hij hier in, uh, op huisdoren mee getrouwd is. Er is hier wat gebeurd. 1920 is hij hier gekomen. Ja. 1941 is hij hier overleden. Hij ligt hier nog in de tuin, Hij ligt nota nog ja. Gevlucht. Eerste Wereldoorlog. Verloren. Ja. Hij werd beschouwd als een oorlogsmisdadiger. Ja, en na en, veel en, vijf en zes hier in Nederland politiek mm. asiel gekregen. Ja, dat is maar even een hele korte samenvatting. Ja, Toch? Het is, ja. Nee, maar het klopt wel. Het was uh, een van onze eerste grote politieke vluchtelingen. En uh, hij kreeg asiel en heeft dus een poos op uh, anderhalf jaar op Amerongen ge gewoond. Bij Graaf ja, Bentink. Want Willemina moest eerst nog even kijken of het allemaal wel kon. Ze nee. heeft er een hele dag geloof ik over nagedacht. Moet je hij... niet in je eigen land blijven, zegt Wilhelm. Ja, hij stond morgens heel vroeg in de vroegte op ijsten in de kou. En uh, daar hebben ze hem ook echt de hele dag laten wachten... totdat hij toestemming kreeg om door te gaan. Uiteindelijk 59 wagons met spullen om ja, precies te zijn, bezoek, waaronder ja. dus dit, uh, dit servies, al die, al die dure kastjes hier. Ja, wij hebben wel eens een keer uh, een beetje uitgerekend... dat als wij een tafel zouden dekken van hier tot aan het poortgebouw... en dat is toch echt een wandeling van bijna 10 minuten... dan zouden wij die hele tafel uitermate vol kunnen dekken... en dan houden we nog servies goed over. De vraag is, we lopen hier nou zo, uh, zo lekker rond mm -hmm. in dat uh, grote huis... Ja, nou, Met die mooie ja. grote tuin ervoor, ook een gigantisch park eigenlijk. Een heel groot park, ja. Het is uh, bijna 40 italiën. Uh, en de vraag is, uh, hoe lang kan dat nog? Uh, uh. Ja, wij hopen, en dat zeg ik ook, wij hopen... dat het uh, voor de toekomst behouden blijft, ook voor het publiek. De subsidie die wordt gekort, 450.000 euro. Uh, is niet meer, dat nee. gaat naar 215.000 euro. Ja, dat is alleen nog maar voor beheer en behoud... van deze prachtige collectie. De collectie blijft behouden. Ja, en uh, er is op dit moment geen geld beschikbaar voor het uh, openstellen van het huis. Dus kan het open blijven voor het publiek? Kan het nog voldoende open blijven onder bezicht? Is daar voldoende personeel voor? Dat soort zaken? Daar ja, gaat het nu dat om. is nu het probleem. En daar, uh, wij zijn nu hard op zoek naar, uh, naar oplossingen. En uh, ja, we hopen dat we die op hele korte termijn gaan vinden. Dit is de bediendenkamer. Er werd hier natuurlijk echt een keizerlijk hofhouding gevoerd. Dus ja. uh, alle bedienders liepen in lieverij uh, met handschoenen aan. Uh, de keizer werd nog steeds als keizer toegesproken. Een hele poppenkast. Ja, en helemaal in het Duits, ook dat. Ja. En uh, ja, de volgende kamer is Zullen ook... Het een, een beetje, beetje te pakken, over die subsidie. Die ja. twee ton die nou geschrapt wordt, in ja. principe... Is dat nou niet ergens vandaan te halen op de een of andere manier? Uh, natuurlijk zijn er mogelijkheden om dat deels aan te vullen. Een dus klein bedrag, relatief. Hè? Het is een relatief klein bedrag. Maar als je het natuurlijk hier. Uh, we hebben hier op dit moment 25.000, 30 30.000 bezoekers. Ja. Uh, die brengen natuurlijk ook geld op. En dat is juist ja, prachtig. En, maar zouden wij hier 50.000 bezoekers hebben, zitten we ongeveer aan het maximum. Omdat de ruimte zo klein is, kan je hier gewoon niet meer bezoekers ontvangen. Nee. En daarmee kunnen wij die 2 ton nooit goed maken. Maar het is niet Nederlands genoeg, zegt de Raad voor Cultuur? Uh, nou, daar zijn wij het gewoon niet mee eens. Dit is ook een stuk geschiedenis van Nederland. En Nederland is ook onderdeel van Europa. En het is ook een stuk mm. Europese geschiedenis. Ja. En het is in Nederland ook nog eens het enige uh, echt tastbare uh, monument... waar je mm. de Eerste Wereldoorlog uh, ja, en, en de hele aanleiding daartoe kunt beleven. Misschien moet er we wel meer aan de weg getimmerd worden... Commercieel uh, gezien? Ja, natuurlijk, of, natuurlijk. Anderszins. En dat hadden wij en natuurlijk buiten de al. Uh, in, uh, eigenlijk het hele jaar zijn we daar al druk mee bezig. Of jaren al mee bezig. Om meer bezoekers te trekken. Maar ik zeg, wij kunnen maximaal 50.000 bezoekers per jaar ontvangen. Want anders dan, uh, gaat de collectie eronder leiden. Je kan hier gewoon niet meer dan 15 mensen per uh, rondleiding hebben. En de kaartjes nee, ja, duurder ja, maken. Ja, ja dan, uh, dan wordt het natuurlijk ook niet echt interessant om hier naartoe te komen. Ze zijn nu 9 euro per bezoek. Maar dat vinden wij wel een beetje het max. Mevrouw Jongeneel begrijpt er niks van. <laughs> ik begrijp niks van het besluit van de regering om, uh, om een subsidie uh, te halveren... en alleen nog maar geld toe te kennen voor beheer en behoud... en ons zo weinig tijd te gunnen om eventueel andere wegen in te kunnen slaan. Daar begrijp ik niets van. Dit is zijn slaapkamer? Zijn slaap- en sterfkamer, ja. Gezellig. Ja. Hij, Oud bed, uh... grote spiegel, schilderijen, tapijten, allemaal originele. Ze, ze sloffen, staan er nog. Ja, ze De kamerjas, de kamerjas hangt nog aan de kapstok en uh, ja is gewoon echt helemaal exact zoals het uh, in 1941 eigenlijk gesloten is. De keizer ligt in zijn mausoleum. Ja. Hermetisch afgesloten. Ja, dat gaat nooit open. Ja. Ik begrijp mevrouw Neel, het is niet te hopen dat compleet huis Duren een mausoleum wordt. Nee. Dat overal het laken overheen gaat. Ja, dat hier een laken overheen gaat. En dat je alleen op uh, ja, de, alleen bezoekers in groepen die misschien reserveren hier een keer langs mogen komen. Of echt mensen die onderzoek doen. En dan houdt het verderop. Ja, dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn. Dan is het hier helemaal stil. En het tikt misschien alleen nog de klok. Inderdaad. Mooi hè. Voorlopig tikt die klok nog wel even door. En voor de langere termijn probeert Huis door in de tijd te keren via de rechter. Een hit van U2 uit... Nee, nou, een hit, hitje. Uit 1998. Bono zou het geschreven hebben voor zijn vrouw. Omdat hij op een gegeven moment moest werken. En die vrouw dacht, ah, gaat die gaat weer weg. En hij dacht, ik maak er een nummer van. The Sweetest Thing. Ik moet dat niet tien keer achter elkaar zeggen. The sweetest Thing, The sweetest thing, The sweetest thing, The Thing. Dus dat dat begint te neuren en dat ze vroegen dat we er steeds naar weer. U2 met Bono natuurlijk. El mal de Chagas is una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el contacto con el excremento del insecto transmisor llamado el chipo. Yamado el Chipo. Dat was een fragment uit een Zuid-Amerikaans voorlichtingsfilmpje over de ziekte van Chagas. Miljoenen mensen zijn daar besmet met de parasiet... die deze levensbedreigende ziekte veroorzaakt. En reizigers en migranten nemen die ziekte mee naar Europa. En zal die ziekte zich dan ook hier verder verspreiden? Met mij aan tafel, Tom van Gool. Hij is arts-parasitoloog van het AMC. Meneer van Gool, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die ziekte daar in Zuid-Amerika? Uh, geschat wordt dat er op dit moment een... Uh... 8 tot 10 miljoen mensen mee geïnfecteerd zijn. En in Nederland, enig idee? Uh, de schatting is dat wij tussen de 700 en uh, 3000 uh, uh, mensen in Nederland... ermee geïnfecteerd zijn. Maar dat zijn nadrukkelijk schattingen. Het actuele aantal kan uh, lager zitten kan ook hoger zitten. Maar wij denken eerlijk gezegd nog lager. En die ziekte van Chagas, hoe wordt die verspreid? Die wordt uh, verspreid op verschillende wijzen. De de belangrijkste natuurlijke transmissie in Zuid-Amerika... was het middel van de wand. Dus uh, mensen die met name in rurale plattelandsgebieden wonen... in, uh, in primitieve huizen, waarbij ja. met name uh, klei uh, gebruikt is voor de wanden... of daken en palmbladeren voor de daken, daar zitten de wants in. Die laat zich s'nachts vallen op de, als er een persoon ligt te slapen, bijvoorbeeld. En dan neemt hij een bloedmaaltijd. En op dat moment komt er met de ontlasting komen er ook parasieten naar buiten. Dan dus wij... hij uh, drinkt bloed? Hij en drinkt tergelijk. bloed en op dat moment defuseert de wans. Ja, dan poept hij. Poept hij, ja. ja. En daarmee komen dan de parasieten op de huid terecht. Niet zozeer in de wond, maar omdat dat irriteert... gaat dan uh, de, de, het slachtoffer, om het zo maar te zeggen... wrijft, als het ware, uh, de, de parasiet. Uh, probeert die wond enigszins te masseren. En daarmee wrijft hij de parasiet met de ontlasting of de poep... In de wond. Want die wansen hier hebben die parasieten. Die zijn drager van die parasieten. Ja. Niet allemaal neem ik aan of wel? <coughs> nee, niet allemaal. Ja. Maar er zijn, er zijn heel veel wansen op de wereld. Ja. En er is een bepaalde groep die van belang is. Uh, triatoma infestans bijvoorbeeld. Dat is een parasiet die uh, van uh, zeer groot belang is voor de overdracht in uh, Zuid-Amerika. Behalve dus de wans. Die heel belangrijk is voor de transmissie, kan het ook door middel van besmet bloed overgedragen worden. Dus als iemand de infectie heeft, bloed doneert, als die geïnfecteerd is, dan kan dat bloed weer de infectie overdragen. Kan je dat zien? Ik bedoel, je bent gebeten, maar dan zie je dan ook de fecaliën ernaast liggen? Of? Nee, nee, nee? Nee, nee, nee, nee. De fecaliën die wrijf je dus. Uh, dat, je dat snap ik, maar je ziet rond. het niet dus. Nee je, het ziet niet, het niet. nee, je ziet het niet. En, en uh, dat kan wel, en dat is heel typisch... als het bijvoorbeeld uh, bij het oog plaatsvindt... dan kan daar een zwelling optreden. En dat is zo karakteristiek. Kinderen die dan zo'n zwelling hebben, dat noem je Romanias teken, Romanias sign. Ja. En daarmee kan je in die gebieden eigenlijk al kinderen herkennen... die geïnfecteerd zijn met die infectie. En op het moment dat je zo'n parasiet draagt, word je dan ziek? Uh, nee, de, de acute fase, als er net de parasiet in het lichaam zit... kan je ziek worden, met koorts en andere algemene symptomen. Maar heel vaak zijn de mensen ook niet ziek. En daarna gebeurt er eigenlijk iets bijzonders. Dat de parasiet gaat in een soort, wat we noemen zo'n onbepaalde fase. De parasiet, dus in het lichaam gespoten, trekt zich terug naar bijvoorbeeld uh, met name het hart. Uh, de hartspiercellen. En ook het, uh, het maag-darmkanaal, de slokdarm. En daar blijft die parasiet liggen. En uh, nu uh, vindt er het volgende plaats: dat in een periode van uh, 10 tot 30 jaar kan zich daarna in het hart- en in het maag-darmkanaal... Uh, dus kan de orgaanschade gaan optreden. Ja. Maar, belangrijk is dus van, laten we zeggen... alle patiënten die geïnfecteerd zijn, waar dus de parasiet ingespoten is... zal er ongeveer 80% nooit klachten krijgen. Dus 80% draagt de parasiet het hele leven. Die wordt ook even oud van de mensen in die regio. Maar dan zal de parasiet niet tot klachten leiden. 20% is de schatting 10 tot 30%. Dat is wel heel vervelend, want je kan het dus niet zien. Uh, je bent ooit gebeten, maar je weet niet door wie. En uh, dan moet je achteraf uh, tot de conclusie komen... Hey, zou dat ooit door die wand zijn geweest? Uh, toen ik in bed lag in een of ander boerderijtje ergens... In, in, ja. in de buurt van weet ik veel Rio de Janeiro, maar dan op het platteland. Ja, dan... Je komt er dus nooit achter. Behalve als je echt acuut in één keer ziek wordt en hoge koorts krijgt. Dan kan je denken, hé, hey, dat zou wel eens dat kunnen zijn. Ja, dat is zo. Dat is het verradelijk eigenlijk ook van de ziekte. Dus het is heel belangrijk dat je door middel van... Uh, uh, wat men in Zuid-Amerika gedaan heeft... zijn grote campagnes gestart tegen die wansen. Ja? En daarnaast probeert men bloeddonoren worden gescreend... En de patiënten zelf, bijvoorbeeld als je naar zwangeren wil kijken, die zijn van groot belang, want die kunnen de kinderen weer infecteren. Ja. dan zou je gericht bloedonderzoek moeten doen. Dus die parasieten in die in die onbepaalde fase, die is eigenlijk heel moeilijk gewoon in het bloed te vinden. Je hebt hele speciale technieken nodig. En je hebt dus hele specifieke, wat je noemt diagnostische testen nodig... waarmee je naar antistoffen in het bloed kijkt. En daar, heb je hele, daar moet je dus gericht naar mensen naar kijken. Want uh, heel veel mensen hebben geen klachten. En als jij dus niet dat bloedonderzoek doet, zou je het nooit vinden. Nee, maar je kan er wel klachten van krijgen. Althans 20 loopt de kans op klachten. Ja. Vertelde u net, en dan uh, gaat die parasiet in de buurt van, van het hart en van het duimkanaal zitten... En dan, wat gebeurt er dan uiteindelijk met je? Het merendeel van de mensen die klachten krijgt, dat zijn hartklachten. Een en dat zijn, uh, dat zijn dus de parasiet, dat, uh, die, die zit in de spiercellen van het hart. En bij de mensen die klachten krijgt... is het waarschijnlijk een combinatie van een, uh, de soort parasiet. Want dat verschilt uh, in de verschillende landen. Maar ook met name de afweerreactie van de mens. He, dus de ene persoon zal een, een meer heftige afweerreactie krijgen. En het lijkt erop dat de afweerreactie, die in wezen gunstig is. He, want die wil proberen de parasiet ja. weg te krijgen, als het ware doorschiet. En daarmee krijg je dus, uh, laten we zeggen, extra schade aan het hart. Wat ertoe kan leiden dat het hartspier. Uh, heel smal wordt. Je krijgt uh, een heel belangrijke geleidingsstoornissen. Hè? Dus je, je krijgt een ritmestoornissen. En je krijgt dus uh, de, de, hart nogmaals kan, uh, de hartspier kan dun worden... waardoor je gewoon het bloed niet meer kan rondpompen. Dus hartklachten zijn prominent en heel belangrijk. En ook een oorzaak van overlijden uh, bij mensen... waarbij dus de ziekte manifest wordt. Hoe lang is het bestaan van deze ziekte in Zuid-Amerika al bekend? Het uh, is ontdekt door uh, Chagas, een, een, een onderzoeker, dus ongeveer 100 jaar geleden. In, in 1909 heeft hij dat beschreven bij mensen en bij dieren. Dus een hele, hele een deskundige onderzoeker. En is, leden er toen veel meer mensen aan dan tegenwoordig? Ja, andersom? absoluut. In de jaren 50 uh, van de vorige eeuw waren ongeveer 20 miljoen mensen geïnfecteerd. Het was een mega-probleem in Zuid-Amerika. Het was de allerbelangrijkste parasitaire infectie daar. Hoge mortaliteit. En uh, men is toen begonnen, als, als, als, als, als reactie erop, het werd langzaam duidelijk wat voor een enorme impact het heeft, zijn men die nationale campagnes begonnen. En nu bent u samen met een collega van u die ziekte hier in Europa in kaart aan het brengen. En u zei net, we zijn er mogelijk uh, 700 tot 3000 uh, besmet, maar dat kunnen er veel meer zijn omdat we niet hebben. Weten. Hoe kan het zijn dat wij van het bestaan van die ziekte... tot voor kort niks wisten? Het was primair een ziekte in Zuid-Amerika... waar we natuurlijk ook wel uh, interesse voor zouden moeten hebben. Het trof niet zozeer een ziekte van reizigers... Ja, dus bijvoorbeeld malaria wel. Dat treft veel van onze die reizigers, reizigers. Die komen waarschijnlijk dus, in die afgelegenheid. Dus, we hebben. hadden niet zozeer direct belang bij. Maar door de toegenomen immigrantenstroom... met name naar Spanje... Eh, is duidelijk geworden dat dit... een uh, Europees uh, probleem uh, geworden is. En in de WHO heeft in 2009... De Wereldgezondheidsorganisatie. In 2009 eigenlijk alarm geslagen. En ons ook met de collega's... uit andere Europese landen... bij elkaar geroepen. zeggen we moeten meer... In kaart brengen, hoeveel er patiënten er eigenlijk zijn. Weet de huisartsen van het bestaan van deze ziekte? Uh, in het algemeen uh, was er weinig bekend over deze ziekte, of tenminste, het wordt weinig onderwezen. Uh, zover we weten, in de medische curricula en de universiteit. En daarom hebben wij ook dat artikel in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde geschreven om de bewustwording onder de arts in ieder geval te versterken. En daarom zit u ook hier. Daarom zit ik ook hier. Want in, in Europa kan deze parasiet ook leven verder? Kan die zich verspreiden? Dat is... Uh... Theoretisch misschien mogelijk, maar het is niet bekend. In het algemeen wordt aangenomen dat het niet zo is. Omdat die parasiet op een hele bijzondere wijze leeft. Uh, en dat die omstandigheden om die bij elkaar te krijgen zijn erg lastig. Dus die kans maar, is erg klein. In ieder geval kan die parasiet wel worden overgebracht door bloedtransfusie. Bloedtransfusie is heel belangrijk En daar wordt veel onderzoek gedaan, onder andere hier in Nederland. Dank u wel, Tom van Gohlen. Hij is arts-parasitoloog bij het AMC. Zometeen nog, de wereldontvanger. Die doet uh, badzout in de ban. Een synthetische druk naar het schijnt. Badzout, ik, ooit eens van gehoord, door Merens? Badzout? Ja, synthetische druk? Oh, dat, dat weet ik niet. Badzout ken ik wel, maar of het een synthetische Let druk is. Let op, straks in de wereldontvanger, na het nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal minister De Jager noemt de berichten over uitstel van het zogeheten Trojka-rapport over Griekenland geruchten. Hij vindt dat het rapport van de EU, ECB en IMF over de economische situatie in Griekenland gepubliceerd moet worden zodra het af is. Diplomaten melden afgelopen weekend dat president Obama de publicatie graag over de Amerikaanse verkiezingen van 6 november heen zou willen tillen. Obama zou geen zaken op de agenda willen hebben die grote gevolgen voor de wereldeconomie kunnen hebben. In Griekenland worden vandaag geen nieuwsprogramma's op radio en tv gemaakt. En morgen verschijnen er geen kranten. Journalisten en redacteuren staken uit protest tegen de miljardenbezuinigingen. Overmorgen, woensdag, wordt in heel Griekenland gestaakt tegen de bezuinigingen. Verwacht wordt dat openbare gebouwen en scholen dicht blijven... en dat het openbaar vervoer dan plat ligt. En de rechtszaak tegen de benzinedief die inreed op een filefuik van de politie... is begonnen met een incident. Toen de man de rechtbank in Utrecht binnenkwam werd hij bespuugd... door een familielid van de automobilist die omkwam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 Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Tot 12 uur nog. Wat moet een goede Tweede Kamervoorzitter in huis hebben? En hoeveel gezondheidsvoorlichting zit er in reclame? Doen, doen, doen, doen. Hé, hey, daar is ze.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 Start walking. Nancy stapt er stevig vandoor. These boots are made for walking. Sanatra ze met haar achternaam. Vara. De Gids.FM. De wereldontvanger Willem Frank de Noot, goeiemorgen. Je neemt ons mee naar de Verenigde Staten, want... Nou, ik ga eerst even terug naar eind mei. Toen werd in Miami, onder de rook van een drukke verkeersader ader daar... werd de dakloze Ronald Poppo aangevallen. Dat gebeurde uit het niets. Hij werd door een doorgedraaide man tegen het trottoir geslagen. En wat daarna gebeurde, zou in het hele land het nieuws beheersen. Ripping, tearing into your flesh. As the causeway clears tonight. His ears, his nose. As the images fade. Eating him up. En als de memorie's linger. Ik nooit gedacht dat ik iemand anders zou zien. De van de man who witnesses call a zombie. Ja, die aanvaller, Rudy Eugene, die scheurde met zijn tanden stukken uit het gezicht van ja, zijn slachtoffer. Oh tot hij dan door de politie werd doodgeschoten. En Ronald Poppo die overleefde de aanval ternauwernood. En die dader die werd zo dus snel een kannibaal genoemd: hè, een zombie. Hij ging als een mensen-etende zombie tekeer. Armando Aguilar, president van de Miami Fraternal Order of Police, suspects dat Eugene was onder de invloed van so-called bath salts, die worden verkocht als cocaïne substitutes of synthetic LSD. Bath salts, badzout, een synthetische drug die verkocht wordt als een soort van alternatief voor cocaïne of LSD, en dat had Eugene Rudy wel eens uh, gebruikt kunnen hebben. En dat werd onder andere toen gesuggereerd door de politievakbond. Badzout, ik had het al eerder over met u al mee Dat klinkt tamelijk onschuldig. Ja, het klinkt heel onschuldig. Uh, misschien ook uh, hebben ze. Het die naam gegeven omdat het zo onschuldig klinkt het wordt uh, verpakt in, in allerlei glimmende uh, verpakkingen, in zakjes en potjes uh, met name als Vanilla Sky Lunar Dust en Lady Bubbles wordt dan verkocht in smart shops en op YouTube staan filmpjes van jongeren die zulke middelen aanprijzen get it at any gas station if it's legal in your state and as you can tell I'm really high off of this like unbelievably high nou, die jongen op het filmpje leurt aan een soort waterpijp. Hij is hartstikke high op een middel dat hij gewoon bij een tankstation kon kopen. Legaal, omdat het niet verkocht werd voor menselijke consumptie... Maar als plantenmest of als een ander uh, huishoudelijk uh, middel. En trouwens, uh, die uh, cannibal miem, die bleek uit onderzoek... Bleek dat hij helemaal niet onder invloed was van, uh, van die uh, badzout, maar dat hij marihuana had gebruikt. Of, en ja. Toen was die publieke commotie die was al zo groot... dat president Obama de drugs officieel in de ban heeft gedaan. Alleen vanwege een extreem incident... en, en de media-aandacht die erop volgde? Nou, er, er, was, er was wel meer aan de hand. Die, die drugs die kunnen namelijk uh, behoorlijk vervelende bijwerkingen hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, de uh, jonge Dickie Sanders, een jonge vent... die kan het niet navertellen... Hij was een zeer getalenteerd BMX'er. Hij deed allerlei, op heel hoog niveau, deed hij trucs op zijn, op zijn crossfiets. Precies. En hij snoof zo'n zakje van dat bath salt en hij kreeg een psychose. En zijn vader vertelt dan dat Dicky begon te hallucineren. Hij zag tientallen politieauto's in de tuin staan. Hij is counting them. He is counting the 20. Hij zei, no, 21, 22, 23, 4, 25. There's at least 30 police cars out there, dad. Hij knife off de waar in front of, just slashed his neck from ear to ear. Nou, zijn vader vertelde dat het zo ver ging dat Dickie een keukenmes pakte en zijn hals doorsneed. Het was niet diep gelukkig, maar ze konden naar het ziekenhuis en toen ze weer terugkwamen, toen ging die uh, psychose die, die ging door en uh, die hallucinaties bleven aanhouden. Nou, Dickie die kon dagenlang niet slapen en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord met een geweer. Nou, dit gebeurde alweer uh, twee jaar geleden en die ouders van Dickie die hebben heel veel tamtam -tam gemaakt over dat dit middel zomaar verkocht kon worden. Hè. Ze wilden daar een verbod op maar niemand luisterde tot dan die cannibaal in miami toesloeg. Dus die badzoutgebruiker kan lekker high worden... maar kan ook zodanig doordraaien dat hij zichzelf verwondt met uh, allerlei attributen... tot en met geweren aan toe. Hoe werkt dat middel dan precies? Nou, volgens uh, dokter uh, Louis de Felice, die doet onderzoek naar uh, badzout... zijn er zoveel verschillende varianten dat je niet kunt spreken over één middel. Het is een, een ingewikkelde mix van, uh, van chemicaliën. En dat maakt juist ook dat badzout zo, uh, zo onvoorspelbaar. Er zit in elk geval een stofje in dat dopamine vrijmaakt... Uh, in de hersenen. Dat geeft een euforisch gevoel en dokter De Verlies die legt het uit alsof de hersenen door die dopamine heel erg rood kleuren en bij cocaïne en amfetamine bijvoorbeeld neemt dat effect af als je stopt met gebruiken, maar bij badzout is dat niet zo. With methamphetamine it would be red and then it would go back down again when you stopped using it. Bath salts releases dopamine and doesn't allow it to go back down again. Flooding the brain and not allowing it To the dopamine to be by the Ja, die, dat badzout kan dus een stofje bevatten. dat verhindert dat de dopamine via een natuurlijke weg weer door het lichaam wordt opgenomen. De hersenen blijven dus rood. Ze overstromen dan. Ze slaan op tilt. en die gebruik kan dan een psychose krijgen, zoals bij Dickie Sanders. Die BMX er het geval was. Nou, een van de symptomen van badzoutgebruik is dat mensen enorm sterk worden. Ze voelen geen pijn meer. Ze trekken hun kleren uit. En uh, Amerikaanse politiekorps hebben hun handen vol aan, aan allerlei agressieve badzoutgebruikers. Nou, zei je dat president Obama deze vorm van badzout heeft verboden. Het is nu een paar maanden later. Heeft dat verbod enigszins effect gehad? Nou, ja, effect in de zin van dat de autoriteiten er nu wel bovenop zitten. Terwijl dat ja, badzout het kon de afgelopen jaren probleemloos over de toonbank gaan. En in de staat New York bestaat een uh, al een jaar een uh, verbod op uh, vijf soorten badzoutchemicaliën. En Jim Burns, hij is van de DEA, de federale drugsbestrijding, die vertelt over zijn ervaring. Then some enterprising chemist somewhere. Alright, well, they tweak the chemical formula. Now it's no longer the substance that was banned in the state law. So you're, you're square one. Dat was Jim Burns, die ee agent Hij zegt, ja, die verboden lijst die was er nog maar net. En toen was er al een slimmerik, een scheikundige of een bedrijf. En ze, ze deden iets een kleine aanpassing aan de formule. En zo konden ze de wet ontduiken met een nieuw badzout. Een nieuw middel met ja, mogelijk weer uh, levensgevaarlijke bijwerkingen. En zo ben je dus al dus Jim Burns terug bij af. Willem van de Noot, oppassen geblazen voor badzout. Niet alle badzout is echte badzout. De, .fm. de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer wordt morgen gekozen. Kadisha Ariep van de PvdA, Gerard Schouw van D66 en Anoushka van Miltenburg van de VVD stellen zich kandidaat. Maar wat maakt iemand nou tot een goede Kamervoorzitter? Daarover praat ik met Johan Doesburg, hij is van Speakers Academy. Goedemorgen, meneer Doesburg. Goedemorgen. Goede Tweede Kamervoorzitter, wat moet hij kunnen? Hij moet in ieder geval, of zij moeten in ieder geval uh, orde kunnen uh, houden in de Kamer. Dat is natuurlijk van belang. En van belang is de opdracht die hij meekrijgt. Moet het een technisch voorzitter zijn, iemand die dus alleen de regels bewaakt, of een inhoudelijk voorzitter die ook inhoudelijk meedingt? Um, afhankelijk van die opdracht wordt de persoon erbij gekomen. Dat is meestal natuurlijk een een technisch voorzitter. Met zo nu en dan een, een inhoudelijk kantje. Nou ja, daar zit het grote dilemma bij het kiezen van een uh, voorzitter voor de Tweede Kamer. Het is iemand die uit het midden van de Kamer gekozen wordt. En de zogenaamde de primus inter pares, de eerste onder de gelijken. Die heeft een politieke kleur. De functie die daarna uitgeoefend wordt veronderstelt dat je technisch, neutraal, onafhankelijk... Uh, dat ambacht uitoefent. Er zit een soort ingebakken, weeffout in die procedure. Dat er iemand uit het midden naar voren geschoven wordt. Eigenlijk zou een onafhankelijke voorzitter beter zijn. Dat denk ik wel. Ja. Welke karaktereigenschappen heeft een goede Kamervoorzitter nodig? In ieder geval moet hij ter zake deskundig zijn. Hij moet de mores van de Kamer kennen, weten hoe de hazen lopen. Het moet iemand zijn met statuur, want je krijgt weliswaar formele macht. Maar je moet natuurlijk ook informele macht verwerven. Je moet als het ware gedragen worden door de omgeving waar je in zit. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Het moet iemand zijn met een ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Want een voorzitter bewaakt wat wij noemen de equal arms gedachten, de gelijke wapenen. Ja. Uh, ze moeten iedereen op dezelfde manier bejegenen. En je moet natuurlijk een beetje politiek behendig zijn... als je in die functie zit daar. Je moet in ieder geval snappen hoe het werkt. En de uh, voorzitter wordt telkens uh, in de val gelokt... Um, in die zin dat zij de agenda moet opstellen. Dus wie spreekt wanneer? En dat is al belangrijk als je er bijvoorbeeld van uitgaat... wanneer de media aanwezig is, dan wil iedereen wel spreken. Ja. Uh, welk onderwerp wordt op welk moment geagendeerd? Dat zijn eigenlijk uh, beslissingen die neutraal lijken... maar een sterk politieke lading hebben. Dus daar heeft hij of zij wel deze. Invloed. Telkens stapt ook het mijnenveld in... waardoor je de schijn weer kan wekken... dat je een, een politiek geladen handeling doet. En je wordt natuurlijk altijd bekeken. Doe je het inderdaad neutraal? Ik herinner me nog de aanvaringen tussen Verbeet... de scheidende Kamervoorzitter en de PVV. Ja, dat was helemaal aan het begin. Eh, dat vind ik ook voorspelbaar, want eh, iemand die in de Tweede Kamer komt... heeft een lange politieke weg gelopen. Hè. Je moet weten dat zo iemand eh, stemmen heeft moeten winnen... dat hij altijd een eigen mening heeft moeten uitdragen. En juist op basis van die kwaliteiten kom je in de Kamer. Ja. En dan krijg je een ambacht waarin je iets volstrekt tegengesteld moet doen... namelijk neutraal en meningloos opereren. En eh, ik kan me heel goed voorstellen dat je eh, ja, toch wel een jaar nodig hebt... om, om, om die rol... Hè, die presumpties die in je hoofd zitten, de manier waarop je de wereld be, uh, bekijkt... die moet opeens anders. Ik noem dat het Cohen-dilemma. Een zeer ervaren bestuurder die opeens in een oppositie komt... dan moet hij mensen naar de hals uh, springen en door de halsslagaden bijten. Dat zit niet in die man. En daar heb je tijd voor nodig. En dat, uh, hetzelfde dilemma geldt ook voor een Kamervoorzitter. En nu kiezen dus morgen die 150 leden van de Tweede Kamer... één iemand uit de midden die Kamervoorzitter gaat worden. Dat lijkt toch alles bij elkaar... Enigszins voorgekookt, voor want ik kan me niet voorstellen dat uh, Anuska van Miltenburg een aanmerking komt voor die positie. Ja, u wil mij daar een uitspraak over uitlopen. Ja. Mijn mening is niet beter dan die van de anderen. Uh, ik, ik, ik ken de mensen, maar ik wil daar eigenlijk geen oordeel over. Het aardige is dat wij praten nu over wat de ideale uh, uh, eigenschappen zouden nee, kunnen maar ik zijn. kijk even naar de politieke kleur. Ja. Als je ziet dat de Eerste Kamervoorzitter een VVD'er is, dat ja. straks de minister-president een VVD'er is, tenminste mm. als deze informatie slaagt, de informatie waar ze nu mee bezig zijn, dan lijkt het toch onvoorstelbaar dat de Kamer akkoord zou gaan om weer een VVD'er op zo'n belangrijke positie een kans te geven. Ik zeg wel eens tegen mensen... hoe kan het dat een grote multinational in Timbuktu een filiaal opent? Dan kijken mensen mij aan. Dan zeggen ze, misschien is dat strategisch goed. Dan zeg ik, nee, de matresse van de directeur woont daar... Wat ik daarmee wil zeggen is dat je nooit weet hoe de politieke hazen lopen... en op grond waarvan besluiten tot stand komen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de Kamervoorzitter resultante is... van een heel ingewikkeld uitruilproces, ja. wat op politieke gronden gebeurt... en niet op de kwaliteiten die we net besproken hebben. Weet u meer van dat soort zaken van de Tweede Kamer die ik niet weet? Ongetwijfeld. Oh ja? Ik bedoel, nou, altijd die Matthijs'es... Maar... Nee, eigenlijk... overmatres oh, is niet. Uh, nee. Dat, dat, nee. Ik kijk naar de vorige Kamervoorzitter. Dus die waren wel allemaal uitgesproken. Hè? We hadden verbeet natuurlijk. Mm -hmm. Je had daarvoor uh, Wijsglas, uh, Van Nieuwenhoven, om maar een paar namen te noemen. Ja. Nou, dat waren wel. Uh... Ja, markante types. Ja, dat zijn ook mensen die echt in hun ambacht uh, gegroeid zijn. En uh, die dat ook goed volbracht hebben. In die zin zou je kunnen zeggen, werkt het systeem... hoe het dan ook werkt en hoe de hazen dan ook lopen. Ze hadden allemaal een andere signatuur. Maar er is één aspect wat wij nog niet besproken hebben... wat ook altijd van groot en eminent belang is. Dat is namelijk de tijdgeest. Uh, de tijd vraagt om een andere uh, voorzitter. Hè? Obama is een president die we ons twintig jaar geleden... niet hadden kunnen bedenken. Nou, dat geldt mutatis mutandis ook voor een, dag, uh, voor een voorzitter... Uh, in de Tweede Kamer. Dus je misschien moet de iemand van een afkomst of niet? Nou, daar heeft dat heeft de PvdA van de Duivestein voor gepleit twee weken geleden. Ja, nou ja, dat soort pleidooien hoor je heel veel. Hè. Ook het moet een, een, een dame zijn of allochton. Uh, ik, ik, ik denk dat dat goed is, maar ik denk dat je primair je moet invechten op basis van kwaliteit. U laat zich in ieder geval niet uit over de kandidaten, begrijp ik. Zo is het. Morgen wordt die nieuwe Kamervoorzitter gekozen door de Tweede Kamer. Bedankt, Johan Doesburg van de Speakers Academy. Een echte tja tja cha voor het geval u wilt dansen op deze Vroege Morgen. Hier is Raymond van het Goede Maat. De vader van Raymond heet Jozef, het is gewoon een Nederlander. Hij is trouwens een zoon van Amsterdamse ouders. Maar Jozef vluchtte in 1947 naar Brussel om aan de dienstplicht... en de deelname aan de politieke acties in Nederlands-Indië te ontkomen. Het huidige Indonesië. Dat dus was al de eerste dienstplicht. Hoe noem je dat? Uh, ja, noem je Nee? Ja, ik denk. Ja, ik denk het wel, ja. ja, ja. Oké, okay. Charles uh, Bormans, u heeft hem al gehoord. Cadeautjes <lacht> uitdelen, dat is niks nieuws. In de reclamewereld wel nieuw is het om cadeautjes uit te delen aan klanten die gezond leven. En dat bracht je op het idee om eens wat te gaan doen aan de reclamecampagne van zorgverzekeraar Mensis. Hoe zit het namelijk met de opmars van gezondheid in de reclame? Reclame en gezondheid, Charles, is dat een goed huwelijk? Haatliefdeverhouding. Haatliefdeverhouding. Eigenlijk al zolang het fenomeen reclame bestaat. De moderne, in moderne zin is dat sinds de, zeg maar het midden van de 19e eeuw. is er eigenlijk altijd veel reclame gemaakt voor. Ja, uh, vervuilende, ongezonde producten. Denk aan sigaretten. allerlei fossiele brandstoffen. kolie, olie, gas. Uh, maar vooral ook in de voeten. Dus in de, als het gaat om voedselproducten. snoep, ijs, suikerrijke frisdranken. We hebben net in de pers kunnen lezen dat je toch echt van frisdrank dik wordt. Uh, allerlei soorten vetrijke producten. snacks, zoutjes, vaas. Food, etcetera, voet, et cetera. Maar er zijn toch ook al in het verleden wel weer... Uh, reclameuitingen geweest rondom voedsel... die ons aanzetten om uh, beter op onze gezondheid te letten. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, 1962. Hè. Toen gingen we voor het eerst B-cel smeren, goed voor hart- en bloedvaten. Uh, we moesten verstandig gaan snoepen door appels te eten. En deze twee voorbeelden zijn prachtige voorbeelden. We beginnen in middenjaren 60 ook. Nou, laat me even horen. Hoe doe je dat, Joris Driepenter? Ach, moet het? Drie glazen melk per dag? Wat doet het. Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat jouw veel vitamines dus in zitten. Stom, hè? Ja. Ik, ik ben het niet het te verstaan, helaas. Ja, maar dat was wel een mooi beeld. Ja, twee hele, uit, ja, twee hele bekende uh, figuurtjes eigenlijk. Hè. Eerst uh, Joors Driepinter, die ons aanzette om drie glazen melk per dag te drinken. Uh, want dat zou allemaal heel erg gezond zijn. Achteraf blijkt dat ook weer niet helemaal waar te zijn. Recent onderzoek uh, heeft aangegeven dat twee glazen melk per dag eigenlijk wel genoeg is. En uh, petje pitamintje uit de jaren tachtig. Drie, Joors Driepinter was wat ouder, jaren zestig. Uh, petje pitamintje, er zitten zoveel. Vitamintjes in kalfweepinnekaas. Nou, dat is ook wel waar, maar het is natuurlijk ook wel een vetrijk product. 55% van pindakaas bestaat uit vet. Dat levert dus ook weer heel veel calorieën op. Het zijn wel onverzadigde vetzuren, dus die zijn wel redelijk goed. Beter dan verzadigde vetzuren. Maar je ziet dan dat ineens dat soort producten, als melk en als pindakaas... dat die ineens zo'n gezondheidsclaim kregen. Ik kan me nog herinneren, want je had het net over Bessel in 1962... dat er ook boters op de markt kwamen, margarines op de markt kwamen... die je slanker maakten. Ja. Dat was, eh, eigenlijk begint zo'n beetje in de jaren zeventig op te komen. Era, zo slank zijn als je dochter. Oh, Corinne ja. van Gorp heeft er ooit nog een keer een carnaval zit opgeschreven uit 1977. Zo slank zijn als je dochter, dat oh, wil je oh, allemaal. Stop, stop. Nou, en dat, is uit, uh, dat zie je dat het hele uh, verhaal Light komt dan enorm op. We willen allemaal slank zijn. Uh, en dan zie je in de jaren zeventig en tachtig, zie je overal die Light producten uh, verschijnen. En ook in de voet. Wat, wat, wat kwam er daarna in? Nou ja, goed, dan krijg je van daaruit. He. Dus eigenlijk van gezondheid naar, naar slank, naar light. Dan krijg je uh, de focus op de natuurlijke ingrediënten. Uh, Unox-soep gaat ineens heel sterk claimen... dat er 230 gram groenten in een uh, kom soep zit. Uh, dat gaat eigenlijk steeds meer door. Vanuit die natuurlijke ingrediënten gaan we dan naar... steeds meer eerlijk, vers, van het land, rechtstreeks van de boer ambachtelijk, dat is eigenlijk de tijd waarin we nu leven. Laat mij even horen. Aardappelen, groenten, groenten, fruit en nog meer fruit. Keer op keer gecontroleerd. Zo garandeert Plus de beste visaanbiedingen van het land. Duurzame vangst helpt overbevissing te voorkomen. En een, HPU, een eerlijk ecologisch draagt bij aan een beter milieu zodat de generaties na u er ook van profiteren. Dus van ja. gezond via slank naar vers en eerlijk. En dan ja. hebben we nu dus mensen die ja. klanten willen gaan belonen voor een gezonde levensstijl. Ja. Dus het is van voert, gaat het nu eigenlijk naar de, de dienstverleners toe. Hè? Dus ja. de verzekeraar die daar voor het eerst... En ze de belonen dienst. de klanten dus. Ja, ze belonen de klanten, want je mag niet bestraffen. Het is namelijk niet zo dat je... Kijk, iedereen uh, voor de basisverzekering... Uh, of je nou rookt of niet rookt, drinkt of niet drinkt... wel beweegt of niet beweegt, dat maakt allemaal niet uit. Uh, je mag niet tegen mensen zeggen... u rookt dus u gaat meer premie betalen. Dat mag niet, betaalt allemaal hetzelfde. Ongeacht je levensstijl. Voor de aanvullende verzekeringen... want daar gaat het bij mensen met name om... dan moet je denken aan de verzekeringen die dus niet in het basispakket vallen... maar daarbuiten, zoals voor fysiotherapie, een bril- of kraamzorg... Eh, daar mag de verzekeraar vragen wat hij wil. En eh, daarvoor heeft dus mensen het Samen Gezond programma opgesteld. Ja. En dat is in feite een spaarpuntenprogramma... waarbij de beloning bestaat uit korting op de premie... voor die aanvullende verzekeringen. Maar je kunt ook kiezen uit allerlei producten en diensten... uit een webshop. Dus dan moet je denken aan korting op sportartikelen... maar ook donaties voor een goed doel. En het gezonde bedrag... Gedrag wordt dus beloond. Dus niet je eh, ongezonde eh, gedrag wordt bestraft, maar je gezonde gedrag wordt beloond. Dat betekent dus als jij niet rookt, niet drinkt, niet slecht eet, niet onveilig vrijt, eh, niet stevast te hard werkt, maar ook ben je mantelzorger, ben je orgaandonor, Etcetera. Dat wordt dus allemaal door mensen beloond. En denk je, wordt, wordt dit een trend in de toekomst bij al die andere zorgverzekeraars? Nou ja, dat zou best wel kunnen. Ik bedoel dat het gaat natuurlijk om hele hoge kosten. Ze proberen op die manier die kosten laag te houden. Ze proberen ook trouwklanten te belonen, zodat klanten niet weggaan bij de verzekeringsmaatschappij. Dus uh, ja, ik denk het hele traject wat je nu ziet, wat in de food is begonnen... en nu ook naar de non-food gaat, naar de dienstverleningsector... dat zou heel goed een trend kunnen zijn ja, voor de komende jaren. Denkt Charles Bormans. Hij is er weer volgende week. Maandag. Volgende week zijn we er weer. De televisie vanavond. Tegenlicht onderzoekt waarom de Duitse economie tegenwoordig zoveel beter draait dan de onze. Terwijl die tien jaar geleden nog de zieke man van Europa werd genoemd. Interessant. Alleen de Duitse economie heeft natuurlijk altijd... de invloed gehad op de Nederlandse economie met andere woorden. Daarom alleen al is Tegenlicht van Belang om 9 uur op Nederland 2. Je weet natuurlijk nooit hoe zo'n programma uitpakt. En ik zag de Young Mans aangekondigd worden in de Vana-gids... en was tamelijk verrast. Ik dacht dat Veronica het legendarische programma met Rick Mail uit de jaren tachtig herhaalde. Maar het zit anders. Vanavond is de start van een programma... waarin acht jongeren worden gevolgd... die in een huis aan de Amsterdamse Prinsengracht wonen... En hoe word je hip en happening in Amsterdam? Is daarbij de vraag. Maar pas op, feit en fictie lopen door elkaar heen. De Young ones om vijf voor half elf op Veronica. Moet ik toch altijd denken aan dat nummer van, uh, van Cliff met de Young Ones? Dat ken je Living nog wel, hè? Door. Living Doll. Living door, ja. ja. Bart Karnenberg. Felix, goedemorgen. goedemorgen. Stelling straks in stand.nl: De chaos in haren. Oh, je hebt hem uh, aangezellig. Ja, gewoon even tussendoor. Okay. Ik wou de stelling nog even ja, hem, De chaos in haren was te voorkomen geweest. Veel over de media en haren natuurlijk. Zometeen in lunch na 12. Ja, lunch, het programma dat straks begint. Surf naar devits.fm. Graag tot morgen. Het Avro Radiotheater.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 Performa, 10 en 11 oktober, Jaapers, Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Deze kerst kiezen uw medewerkers met de VVV Cadobon zelf hun kerstcadeau. Want de VVV Cadobon is onbeperkt geldig en te besteden bij 23.000 winkels, pretparken en goede doelen. En gaat u nu naar vvvcadeaubonnl slash zakelijk, dan maakt u kans op een VVV Cadobon ter waarde van 250 euro. Deze kerst, de VVV Cadobon.